12 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Berven en Bert van Sloten. Met zometeen een stad met geschiedenis van duizend jaar maar liefst. Dat is niet Rome of Athene die er nog houden, nee. We blijven gewoon bij Rotterdam en een gevangenisbrand in Turkije. Eerst gaan we naar het nieuws met René van Braakko.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 Het lijkt een nek en nek race te worden tussen Nieuwe Democratie en Syriza. Beide partijen willen in de euro blijven, maar Syriza wil af van die strenge voorwaarden... die de Europese Unie stelt aan de miljardenleningen die Griekenland krijgt. In Groningen zijn vandaag alle koffieshops dicht uit protest tegen de Wietpas. Alle dertien shops blijven de hele dag gesloten. Ze zijn dus tegen de invoering van de Wietpas. Die is nu al in het zuiden verplicht, maar over een half jaar geldt die verplichting in heel Nederland. Dit is gewoon een... Uh... Een signaal naar de overheid toe, ook de lokale overheid. Maar ook naar de klanten toe. Zij worden vandaag geconfronteerd dat we dicht zijn. En misschien is dat ook na 1 januari zo. In Amsterdam is er een landelijke protestactie in het Westerpark. Daar is voor de vierde keer Cannabis Bevrijdingsdag. Die dus ook in het teken staat van de landelijke invoering van die Wietpas. Opgeroepen traumahelikopters, die worden in 40 van de gevallen uiteindelijk niet gebruikt. De vier Nederlandse traumahelikopters werden vorig jaar ruim 4600 keer op pad gestuurd. In 2000 gevallen hadden de helis achteraf gezien gewoon op hun plek kunnen blijven. Dat schrijft nieuwsblog Sargasso.nl op basis van cijfers van het landelijke netwerk Acute Zorg. De heli gaat direct op weg bij melding en op de plaats van het ongeluk blijkt dus in bijna de helft van de gevallen dat er geen hulp meer nodig is of dat het allemaal wel meevalt. Het weer dan vanmiddag wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Er is een kleine kans op een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Morgen vroeg dan trekken er flinke buien vanuit Zeeland richting Groningen. En dat zou in de ochtendspits wel eens tot problemen kunnen leiden, zeggen ze bij weerbureau Meteo Jovista. Daarbij is vooral in het oosten denk ik kans op onweer en in het hele land kans op windstoten. Ik denk zo tussen de 60 en 80 kilometer per uur. Ja. En uh, Ik denk dat het vooral uh, belangrijk is dat er uh, behoorlijk wat regen gaat vallen lokaal misschien wel meer dan 15 of 20 mm. De meeste regen valt waarschijnlijk in het westen. Oplet daar dus op de weg morgen vroeg in de middag wordt het droger en dan is er ook weer kans op zon. Hmm. Dit is de awb verkeersinformatie. De A7 Hoorn richting Zaandam is dicht tussen Purmerend en afrit Weiderwormer. Er staat daar een brandende auto met een volle gastank. Daardoor staat er een file van 2 kilometer voor Purmerend. Er is een omleiding parallel langs de A7.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met zometeen het Nederlands kampioenschap atletiek in Amsterdam. En uiteraard de Sportzomer tweet. Maar nu een gevangenisbrand in Turkije. Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. In het zuidoosten van Turkije zijn bij een brand in een gevangenis zeker 13 mensen omgekomen. Bram van Meulen, correspondent in Istanbul. Bram, wat is er gebeurd? Nou ja, voor zover we weten is er zaterdagavond laat een gevecht uitgebroken in die gevangenis in Şanlıurfa in het zuidoosten van Turkije. En hebben gevangenen toen matrassen en lakens in brand gezet. Uh, in die afdeling zaten 18 gevangenen, daarvan zijn er 13 omgekomen in de afgelopen nacht en 5 rondgeraakt in het ziekenhuis opgenomen met ademhalingsproblemen, met brandwonden. Waarom die gevangenen de boel in brand hebben gezet, dat weten we nog altijd niet. De, de autoriteiten ontkennen in elk geval dat er sprake was van een opstand. Uh, maar de gevangenen blijken wel de deuren te hebben gebarricadeerd... waardoor de reddingswerkers niet naar binnen konden aanvankelijk. Ja. En de overheid is nu een onderzoek uh, gestart. Ja. Nou ja, wat jij zegt, er wordt ontkend dat er sprake is van een opstand. Dat zeggen ja. anderen weer, dat er juist wel sprake is van een opstand. Ja, uh, in elk geval is er onrust geweest. En of het alleen maar een gevecht is geweest, dat weten we niet. Uh, deze gevangenen waren in elk geval geen politieke gevangenen, Bert. Dus uh, het kan zijn dat het gewoon een gevecht was tussen, tussen twee clans in een gevangenis. Maar zoals ik zeg, er is nog geen, uh, geen uitsluitsel over. En wat kan je zeggen over de veiligheid überhaupt in Turkse gevangenissen? Nou kijk, het is in Turkije niet meer zoals in die beruchte film Orient Express, die je misschien nog wel herinnert van ja. Ja, mid, Midnight, Midnight Express, <laughs> of Midnight Express, ja. precies. Dat was heel goed. De Orient Express is de trein. Mm -hmm. uh, maar er zijn nog geregeld protesten hier in Turkije tegen de omstandigheden in gevangenissen. De afgelopen tien jaar wat minder dan in de jaren negentig. Toen had je hier heel veel hongerstakingen tegen bijvoorbeeld overvolle gevangenissen. Tegen de martelingen in die gevangenissen. Hier in Istanbul is een van, uh, van die hongerstakingen twaalf jaar geleden uitgelopen op ook zo'n brand. In de bayrampasha gevangenis. Heel beruchte zaak. Daar zijn toen zeventien gevangenen bij omgekomen. En later dat bleek dat de politie de gevangenen in die brandende cellen dekens heeft toegeworpen. Die waren gedrengd in benzine waardoor er dus nog meer dodelijke slachtoffers vielen. Dus je kunt je voorstellen dat die brand van vandaag in elk geval dat soort incidenten terugroept in, in herinneringen. En dat was ook een brand in het zuidoosten van uh, Turkije richting uh, ja. het Koerde gebied. Uh, ja. Speelt dat nog uh, verder een verdere rol? Nou, het kan politieke gevolgen hebben. Inderdaad, deze gevangenis staat in Shaniyurva, in het Koerdische Zuidoosten. Je moet je voorstellen, tussen, tegen de grens met Syrië aan. Um, er zijn direct na de brand protesten uitgebroken uh, bij, buiten de gevangenis. Familieleden die kwamen kijken of hun zonen ongedeerd waren. Um, uh, deze direct op gereageerd op die protest. Sommige van die familieleden zijn op de, op, de, op de poorten van de gevangenis gaan beuken. De politie heeft daar nogal fors op gereageerd met waterkanonnen, met tragen als met pepper spray. Dus hoewel het hier allemaal niet om politieke gevangenen gaat, zeg ik nog maar een keer... is de kans groot natuurlijk dat uh, Koerdische bewegingen, bijvoorbeeld zoals de PKK... dit incident gaan gebruiken om aan te tonen dat dit nou de manier is waarop er met Koerden wordt omgesprongen. En dan heeft de regering nog wel het een en ander uit te leggen. Dankjewel. Bram van Meulen was dat. Radio 1. Sportzomer Tweets. En aangeschoven is, is Simone Weiland, zojuist bevrijd uit haar Twitterhok... met een doos, met ah, al advies... Ah. En praat ons bij Simone. Ik praat u helemaal bij. Bye bye, dik advocaat. Op Twitter is de Russische botscoach uitgebreid uitgezwaaid... naar de verloren wedstrijd van Griekenland gisteravond. Heel veel Russische tweets komen voorbij. De quote van de advocaat, we speelden juist briljant, is ook heel vaak doorgetweet. En opvallend weinig meelevende tweets voor advocaat. Alleen Frank en Ronald de Boer, die samen twitteren, geven een steuntje in de rug. Ze zeggen, dik, wat een drama voor jou. Maar gelukkig zat het met de conditie goed. En dan een knipoogje erbij. De heren van ons oranje team die zijn nog steeds niet heel erg actief op Twitter. Alleen Johnny Heitinga is uit zijn Twitter slaap gekomen. Hij zegt: Tonight training in the Stadium of Garkov, ready for our massive game against Portugal. Go Holland. Wat een positief die Johnny. Van de voetbalvrouwen horen we meer op Twitter, maar goed, die hebben dan ook veel meer tijd voor hun tweets, tenzij ze meer in een manicure zitten natuurlijk. Je wil geen aangeluk op je telefoon. Vooral mevrouw Wesley Snijder, Jolante Cabau die zat er lekker in. Ze twitterd dat ze. Eindelijk naar Garkov toe gaat om haar man te supporten. En dat ze denkt dat het 3-1 voor Nederland zal worden. Het belooft sowieso een invasie van voetbalvrouwen te worden in Garkov vandaag. Bushra van Persie is onderweg, valt op Twitter te lezen. En de vrouw van Nigel de Jong die is ook aan het borden. Alleen Charlotte Heitinga gaat niet. Maar ze laat wel via Twitter weten dat ze heel blij is met FaceTime. Ze doet dus waarschijnlijk nog wel even een belletje naar haar Johnny met beeld erbij. Onder de analisten en journalisten gloort hoop over de wedstrijd van vanavond. Ate de Mos die twittert een foto van een geestelijke met de tekst erbij... Hij gaf ons hoop voor vanavond Nederland wint. En ook Humberto Tan is positief. Hij zegt Griekenland als inspiratiebron. Wie had dat gedacht? Hashtag Pornet. Denk aan Peter, uh, Peter Tosch en dan uh, quote hij... Anything you can do, I can do better. Verslaggever van Voetbal uh, International, Ivan van Duren, die zegt op Twitter dat maar liefst 7000 Nederlanders al een optie hebben op kaarten van de finale in Kiev. Over optimisme gesproken. <laughs> en uh, nou, na de uitzending van uh, Studio Sportzomer was Jan Mulder trouwens ineens trending topic. Hij zat zich weer als, als van ouds extreem op te winden. We gaan ze uh, opjagen, maar vooral dus... Opsturen naar Portugal. Dit is onze opstelling en zo gaan wij spelen. Maar waarom wer waarom werkt er zo? Ik het doet? Ja, nee, maar ik wil aan aanvragen ja, nee, waarom ik spreek. Nou, ga door dan. Nee. Jawel, nee. Je hij kreeg er flink van langs om zijn uitbarsting op Twitter. At Mark 2.2 zegt: Bert van Marwijk moet blijven en Jan Mulder moet weg. Iemand anders zegt nu op NOS Jan Mulder wint zich vreselijk op over het Nederlands elftal. Ondertussen kindsoldaten sterven in Syrië. En Ed Ellen Lamers houdt het kort: zij zegt: ik vind Jan Mulder echt een zeikert. Maar er waren ook enkele liefhebbers. Schaatssteur Renate Groenewold zegt: lang leven Jan Mulder. Hashtag Studio sportsomer. Na die overwinning van Griekenland. Gisteren lijkt dit toch een beetje het EK van de hoop zijn geworden, al worden er ook heel veel grappen over gemaakt op Twitter. Neem deze van het nepaccount van koningin Beatrix. Eerst zegt ze dat de prins het Griekse elftal wil kopen en daarna tweet ze hij koopt het Griekse elftal toch maar niet. Sommige spelers zijn al dertigers en dus al bijna met pensioen. Kijken we tot slot nog even naar die hele belangrijke hashtag van vandaag. Pornet. Al is net poor in de afgelopen uren steeds trending, maar de goede hashtag is toch echt pornet. Het wonder van Garkov dat is ook trending en uh, de meest deze tweede zijn heel erg optimistisch. Wij geloven in oranje, wordt er gezegd. En ik heb er vertrouwen in, zegt Marijn Kolen. Oud voetbalscheidsrechter Mario van der Ende... die twittert een YouTube-filmpje van de Small Faces. Ja, yeah, yeah. nou, het is... All oh, or nothing. En dat zegt eigenlijk wel genoeg. Straks na vier uur dan is er weer een nieuwe update van de tweets. Dankjewel, Simone Wijnlands. En wilt u gezellig mee twitteren? Gebruik dan de hashtag at, of uh, dat hashtagje dan, En dan R1 Sportzomer. Dan zijn al uw tweets ook weer Pornet. terug te zien op. Pornet, ja, Pornet. daar Pornet. Gaat ze, Ja, daar, daar let ze op. Daar let ze ook op. Ja. <laughs> dat is voor vanavond. Maar voor vanavond. Als, als, als het gaat over de sportzomer, dan jij je juist hoor. R 1 sportzomer. Ja. En dan kunt u dan terugzien zien die tweets op radio 1.nl. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Englishman in New York heette de nummer van Godley and Crane. gaan praten met Andy Houtkamp. Andy is in het Olympisch Stadion in Amsterdam voor het NK Atletiek. Andy, maar wat zei jij gisteravond ook alweer? Zei je dit? Het is toch wel mogelijk he, om die volgende ronde te halen. Maar hoe groot schat jij die kans? Die schat ik net zo groot als dat de pauze morgen Mohammedaan is. Ja, heb je de pauze al gebeld? Ja, nou, hij heeft mij gebeld. <lacht> en uh, hij zei, wat heb je nou toch allemaal gezegd? Ik zeg, ja, nou, sorry, uh, uh, zelfs dat kan uh, gebeuren. Maar hij was het niet van plan, zei hij. Dus nou ja, ja het is niet te geloven. Dat het is ongelooflijk. Het, uh, het ging over Griekenland en Rusland. En, ja. en uh, ja, de voorspelling werd gevraagd uh, van, uh, kunnen die Grieken nog door? En jij zei zoals volgens mij, uh, iedereen. Dat <lacht> <Ja. lacht> lukt niet. <lacht> nee, oh, niet te geloven, maar goed. Ah, daarom, daarom mag ik nu vandaag naar <lacht> de atletiek. Ja, ik weet het, ja. Ver met de je moet je plek keren. Die... Ja, zo is het. <laughs> hey, in het Olympisch Stadion in Amsterdam, ja. het NK Atletiek. Um, wat voor nummers zijn er? Waar ga je naar kijken? Uh, nou, alle nummers zijn zo'n beetje de gangbare nummers... want daar is het een Nederlands kampioenschap voor. Maar met name de interessante nummers zijn natuurlijk altijd... dat is bij elke uh, atletiekwedstrijd, de sprintnummers, de 100 uh, meters. Met, daar hebben we echt talenten, grote talenten. Ik noem alleen al Shurendi Martina, uh, ex-Antille, uh, nu uitkomend voor Nederland. Die gaat gewoon voor Olympische medailles straks in Londen. En Daphne Schippers, dat is ook zo'n dame eh, jong pas. Eh, de 15e is 20 twintig geworden. Dus afgelopen vrijdag Het is eh, heel groot talent. Gigantisch talent, ook in de meerkamp. En allemaal van dat soort eh, leuke onderdelen. Ook de 800 meter. We hebben al twee sprintnummers gehad met hoorden. De 110 Hoorde, geen Gregorice Dok. Die mag pas eh, binnenkort weer uitkomen op eh, wedstrijden... na een klein dopingprobleempje. Eh, en geen Marcel van de Westen. Dat zijn de twee beste hoordenlopers. Van de Westen is geblesseerd. En dus werd Koen Smet in de tijd van 1398, eh, Nederlands kampioen. En we hebben zojuist de 100 hoorden bij de vrouwen gehad. En Sharona Bakker, uh, met uh, nogal wat tegenwind, liep toch een knappe 13,32. En werd ermee Nederlands kampioenen. Uh, het is allemaal, staat het in het teken van het Europees kampioenschap in Helsinki. Dat uh, over anderhalve week gaat beginnen. En waar zo'n 25 Nederlandse atleten aan mee gaan doen. En dit is eigenlijk een uh, voorproefje daarvan. En natuurlijk wordt er ook een, met een uh, schuin oog gekeken naar dat uh, toernooitje in uh, Londen. Londen. Ah, ja, Want, zijn er eind... nog mensen die zich kunnen plaatsen die nog limieten moeten halen? Ja, nou, de meesten die dat uh, kunnen, die, uh, die hebben dat uh, eigenlijk al gedaan. Maar uh, ja, er kunnen natuurlijk altijd verrassingen in zitten... zoals we dat zagen bij de Fanny Blanke koen games uh, toen er uh, uh, zomaar eventjes wat uh, limieten werden gelopen. Misschien dat dat vanmiddag ook uh, gaat gebeuren. Het is even afwachten. De weersomstandigheden zijn zeker niet ideaal. Iets te veel wind en iets te koud. Maar ja, je weet het nooit. Uh, ik ga geen voorspelling meer doen de eerstkomende tien jaar. <lacht> zou ik ook niet doen. Veel plezier daardoor, doorheen. Dankjewel wel. Duizend jaar Rotterdam. Vandaag begint het Museum Rotterdam een tentoonstelling met die titel. En Liesbeth van der Zeel, conservator van het museum, die is bij ons. Mevrouw van der Zeel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, bij Rotterdam denken we nog niet meteen in de eerste plaats aan een uh, geschiedenis die heel ver terug gaat, Maar toch, duizend jaar, dat is respectabel. We, we aan de rotte begonnen... Aan de Rotten begonnen inderdaad. Daar uh, op de kruising uh, binnen rotte Hoogstraat er werd in 1270 een dam gelegd. Daar is Rotterdam begonnen. Maar voor die tijd, in de 10e eeuw... is er al een kleine nederzetting, Rotta. En daar laten we eigenlijk de geschiedenis van Rotterdam starten. Zijn die Rotterdammers dus ouder dan die Amsterdammers? Ja. <laughs> Eigenlijk wel, ja. Dat ja. klopt. Ja, ah, ja zeker. Ja. We maar stadsrecht, bij, Rotterdam. maar mm -hmm. stadsrecht Rotterdam is uh, pas in 1340. Uh, ik wou maar zeggen, welke stad is er dan ouder? Amsterdam dan? Ja. Dan is Amsterdam ouder. Ah, ja. Maar wij houden Rotta vast. Maar die nederzetting is uh, overstroomd. Toen zijn we de dijk gaan leggen en mm. uh, de dam. En uh, toen hebben we onszelf uh, veilig gesteld, zeg maar. Toen wat, is de geschiedenis begonnen. Dan gaat u ook vertellen in de tentoonstelling hoe dat Rotta ontstond. Was dat een boerengemeenschap? Hoe moet ik dat zien? Ja, het was een nederzetting van akkerbouwers, vee en uh, dat waren gewoon boerderijen, grote boerderijen... vijf meter breed, twintig meter lang... En uh, ja, dat was een, een, een veengrond wat overstroomd werd door de Maas. En op een gegeven moment in de 12e eeuw is dat overstroomd. En pas later, door de dijken, is, dat, uh, hey, is er echt een stadje gebouwd... op een dam, veilig, uh, met sluizen. En toen kon Rotterdam zich pas uh, ontwikkelen. Wat kunnen we gaan zien in de tentoonstelling over duizend jaar Rotterdam? Nou, het is een hele grote tentoonstelling, twee verdiepingen. Op de uh, eerste verdieping besteden we aandacht aan uh, belangrijke momenten in de stad. Tien belangrijke momenten laten we zien van Damstad tot Skyline stad. Mm -hmm. Ik zal... Een aantal voorbeelden noemen. Ja, een paar van die uh, omslagpunten. Precies, worden. ja, omslagpunten. Nou, Damstad, hè, wat ik net vertelde, de ontwikkeling van uh, vanaf Rotta. Dan naar de Waterstad, daar zoomen we in op de 17e en 18e eeuwse Koopmanstad, waarin Rotterdam zijn welvaart laat zien. Hè, de rijke Rotterdamse elite. Die aan de prachtige havens, wijnhaven, uh, Haringvliet uh, zijn mooie uh, interieurs heeft uh, panden. Uh, dan naar de transitostad, Rotterdam, tweede helft 19e eeuw. Dat zich ontwikkelt als een echte havenstad. Spoon ja. naar Zuid ook maakt. Dan de moderne stad. Rotterdam heeft het modernisme flink omarmd. We kennen de Van Nelle-fabriek. Rotterdam was ook al bezig... voor het bombardement om de Koolsingel als boulevard aan te leggen... en begon al met de sloop van de oude stad... Mm -hmm. Uh, de Verwoeste stad, 14 mei 1940. Het stadshart is, uh, is weggevaagd. Wederopbouwstad, Witteveen en Van Tra bouwen een moderne city... waar werken uh, plaats krijgt. En dan wijkstad. Mensen wonen nauwelijks meer in, in de nieuwe stad. Moeten naar de nieuwe wijken. De, buiten, de tuinsteden op zuid, de wijk gedacht als Pendrecht... en uh, uh, Lombardije en Zuidwijk. Mm -hmm. Dan de Saneringsstad... De oude 19e eeuwse wijken willen niet wachten op We zijn al... ondertussen op de tweede verdieping. <laughs> ja, ja, ja, ja, nee, Oké, okay, uh, Saneringstad, Verdeelde Stad, de Skyline Stad... en dan naar boven hebben we een verdieping met allerlei bekende Rotterdammers. Maar van politici, kunstenaars, ondernemers, volkshelden, geleerden... Van Erasmus tot Pim Fortuyn, Adriaan van der Werfke, nou, et cetera. Het is gewoon een ontzettend mooie mooi tentoonstelling. Hey, met, met ook heel veel u, films. U ja, want uh, inderdaad. Ah, Ik ben klaar voor die opening, dus ja, ik begrijp het. Uh, komt alle kijken. Ja, net, ook het een is een heel bijzonder. Uh, Zoals dat heet... Uh... Ik heb er alle vertrouwen in nu. Ah, ja, Ik tuurlijk. heb er zin aan. <laughs> Helemaal. Your, ja, kom Fortuyn allemaal kijken. Al. Dat is een van de prominenten. U heeft ook het ja. oude bureau van Fortuin staan op de tentoonstelling? Ja, we hebben twee jaar geleden, zoals u weet, was er, waren er plannen vanuit de uh, nou, niet vanuit de gemeente, maar vanuit de mensen hè, die, die uh, Pim Fortuyn hadden gesteund, om uh, Plasso die Petro te bewaren. Dat is niet gelukt. Hm. Toen is zijn hele boedel gevuild en wij hebben toen een opdracht van de gemeente daar ook gekocht. We hebben zijn bureau met alles wat daarop... Uh, lag, zoals de dag 6 mei dat hij het pand verliet, uh, hebben wij gekocht. Alle, zijn bril, de tas, de stoel. En dat hebben we inderdaad nu opgesteld. En we hebben zijn, ja, een van zijn kostuums, uh, hoe Pim Fortuyn zich kleden... als een echte dandy, ja. dat laten we ook zien. Mm -hmm. Nog eventjes terug, want Rotterdam he, is natuurlijk uh, na de oorlog... totaal of in de oorlog, u zei het net al, 14 mei 40 volledig bijna volledig verwoest, het, het centrum althans. Waar kan je nog het oude vooroorlogs Rotterdam goed zien? Nou, in mijn museum, hè. Het Museum <laughs> Rotterdam is gevestigd in ja. het Schielandshuis. Ja. het Schielandshuis is het enige e eeuwse gebouw van Rotterdam. En de staat langs... tussen de, de... skyscrapers uh, achter de... Ja, ro ja Robeco, uh, ja. de Fortes wat dan nu niet meer... hè? Fortes is nu weg, geloof ik. Wij staan ingeklemd, schitterend... Achter de Achter hoekblaak inderdaad. En hmm. uh, nou, daar kun je de oude geschiedenis zien, maar ook de nieuwste geschiedenis. Hè. Wij gaan echt door tot, uh, tot vandaag de dag. Dat is wel onze missie. Wat, wat mij fascineert is die Koopmanshuis. Ik dacht altijd, nou, die heb je in Amsterdam, die heb je in steden als uh, Delft en dergelijke. Dat waren uh, Gouda misschien, uh, Dordrecht. Dat waren de steden die opkwamen, maar ook in Rotterdam. Absoluut. Uh, Rotterdam was de tweede koopmansstad van, uh, van de Republiek... na Amsterdam. En de waterstad, het gebied ten zuiden van de Blaak tot de Maas... daar had je gewoon, net als in Amsterdam, een, een, ja, een zekere grachtengordel... met koopmanshuizen. En alleen een heel klein stukje nog... bij de Oude Haven is bewaard gebleven. Maar de rest is, uh, is verwoest. Het is, uh, het is heel erg, maar dat, is, uh, dat was eigenlijk toen ook de, de, de, de, ja, het mooiste stukje van de stad. Maar behalve dat ging er natuurlijk ook iets anders uh, uit elkaar... tussen Amsterdam en Rotterdam. Ik bedoel... Amsterdam is dan een beetje, nou, mag ik het zo zeggen, ja, die grachtengordel is een soort begrip. En in Rotterdam was het toch uh, uh, handen uit de mouwen, werken. Dat is zeker het, uh, het, het dogma geweest. Hè? Toen Rotterdam de sprong naar Zuid maakte en de grote havens ging aanleggen. Rijnhaven, Maashaven, Waalhaven. Toen is natuurlijk een heel ander ja, beeld gekomen. Want Rotterdam werd gewoon echt een havenstad. Hè? De, de, de, een doorvoerhaven, niet meer een, een ingeslapen koopmansstad. Waar de, hè, alles binnen Ja, Met, met ook invoer van heel veel mensen uit uh, met name Brabant kwamen er naartoe. Ja, ja klopt. Het waren de eerste ja, de immigranten. Klopt, de Brabantse Zeelanden, Zeeuwen. Uh, over immigranten gesproken. U bent zelf geboren in Amsterdam, hè? Ja. Ik <laughs> ja, kom dan. Dan je ja. dan in Rotterdam, Rotterdam. Ja, dat ja, goed, goed. hè? Ja, dat is ik woon <laughs> nou, er al 15 jaar en ik werk al 20 jaar bij het Museum Rotterdam. Ik heb ook in Utrecht gewoond, ook in Breda, maar ik ben ja. inderdaad geboren Amsterdam. Nee, even als Amsterdam, wat is er misgegaan? Het is een misgegaan. Nee, als je op de stad terechtkomt, en dan zeg ik als haar nee, het uh, is goed gegaan. Nou, ik hou van steden. En uh, ik heb eigenlijk alleen maar in steden gewoond. En uh, nou, Rotterdam is nu mijn thuis. En uh, het is zo'n geweldige stad. En ik heb het enorm naar mijn zin. En het heeft ook een hele rijke geschiedenis waar ik nog steeds niet uh, op uitgekeken ben. En dat wil ik graag overdragen. En accepteren de Rotterdammers u een beetje om u heen? Want u bent nou, geen gedaan. Ik niet, hongen. natuurlijk. Maar nee. inmiddels uh, hebben ze ook mij in hun hart gesloten. Gelukkig. Absoluut. Geen enkel probleem. En zo zijn Rotterdammers ook. Ja. Vanaf wanneer kunnen we het Uw tentoonstelling. Gaan zien, nou, om twee uur is de opening en uh, iedereen is welkom tot vijf uur. En dan maandag uh, zijn alle musea gesloten en dinsdag om elf uur uh, kom kijken. Dan, uh, het is een semi-permanente opstelling. En het is dus, ook uh, interessant voor mensen inderdaad uit de hoofdstad. Ja, zeker. graag. Je nee, moet nee, nee. nee, nee. Uit want heel Nederland hè, het. en ook ja. daarbuiten. Ja. We hebben ook Engelse teksten, dus wij ontvangen iedereen <laughs> ja. heel graag. Kijk eens dan, Liefwit van der Zeeuw in uh, het Museum Rotterdam, in het Schielandhuis, achter ja. de koolsingel. Je, ja, kunt ja, er zelfs, de mag, je kunt er zelfs uh, makkelijk parkeren in de buurt. Dus. Dat is ja, maar je kunt prettig. ook met de metro, de trein ja. uh, parkeren. We hebben nee. alles. Ja, die openbaar vervoerconcepten, dat is niet mijn ding, maar. Helvenbert, denk ik. Liefwit van der Zeeuw, conservator van het Museum Rotterdam, dank u wel. Hartelijk dank. We gaan het over Rusland hebben, want Rusland werd gisteravond verrassend uitgeschakeld op het EK. De ploeg van de Nederlandse bondscoach Dick Advocaat... die verloor met 1-0 van Griekenland. En dat betekende einde toernooi. Geert Groot-Koerkamp is in Rusland. Geert, is de kateren gigantisch in Rusland? Uh, hij is heel groot in ieder geval, ja. Ik denk dat, uh, dat, dat heel veel Russen die, die uh, gisteravond voor de buis gingen zitten hier... Uh, eigenlijk niet eens we hadden nagedacht dat, uh, dat Rusland eruit zou kunnen vliegen. Uh, want Rusland had natuurlijk een heel goed begin gehad met die toernooi, Ook die grote uh, overwinning op Tsjechië. Uh, dus de verwachtingen waren heel hoog gespannen. En, en eigenlijk ging het in mijn omgeving. alle voetballiefhebbers. terwijl uh, vanuit dat Rusland uh, eigenlijk zonder al te veel problemen uit die eerste ronde zou komen. Um, maar ja, als je kijkt uh, naar de eerste reacties ook van bijvoorbeeld. Uh, uh, Trainer, advocaat, die, die, die, die, die zei ook dat, dat Rusland natuurlijk in feite nooit van Griekenland mogen verliezen. Maar als je van de 45 minuten in de eerste helft 44 minuten de balbezit hebt en zelfs nog wat kansjes creëert, dan moet je die wedstrijd gewoon naar je hand zetten. En dat, en dat gebeurt niet, en je geeft een goal weg. Ja, dan breng je die tegenstander in, in de wedstrijd. Uh, je weet dat zijn meesters in de, in het traineren van een wedstrijd, et cetera, et cetera. En uh, wij, hadden, wij waren niet bij macht om de tweede helft dat te breken. Ja, toch een beetje ongelijkte uh, dik advocaat. Is er veel kritiek op, op de ploeg en op uh, trainer-advocaat? Er uh, is veel kritiek, maar ja, wat je altijd hebt... Uh, die kritiek die, die deelt zich in kritiek op, uh, op de trainer en kritiek op de spelers. Uh, maar uh, ja, als je kijkt uh, naar de, uh, de websites volgens mij van, van de belangrijke uh, sportpublicaties hier in Rusland... Uh, dan focust de kritiek zich toch vooral op, op advocaat. En, en minder op de spelers, uh, van wie men toch wel indruk heeft dat die uh, heel veel van zichzelf hebben gegeven. Een aantal hebben zich ook heel goed uh, geprofileerd, zoals uh, Zagorjev. Um, maar uh, afzien daarvan, ja, het, het spel aan zich, uh, en dat, dat zegt ook bijvoorbeeld advocaat. Uh, dat was niet zo slecht in die eerste, ronde, uh, of in die eerste helft uh, tegen Griekenland. Um, en als je kijkt uh, naar het uh, goede begin met de Tsjechen, ook vooral, dan uh, zeggen zowel advocaat als ook de, de, de chef, het hoofd van de Russische voetbalbond, Voesenko, dat uh, ja, Rusland best goed heeft gespeeld. En ook advocaat zegt dat hij best een goed gevoel heeft overgehouden aan, uh, aan dit toernooi. We kunnen natuurlijk nu, dat hoor ik van die Russen... ook natuurlijk alles op een negatieve manier bekijken. We hebben tegen Tsjechen goed gespeeld, de eerste helft Polen goed gespeeld. Ja, je kan die ploeg niet verwijten dat ze vandaag niet goed gespeeld hebben... want ze spelen die, die, die Grieken van de mat. Althans, zo heb ik het ervaren en dan ben ik misschien niet altijd objectief. Nee, maar goed, uiteindelijk telt de scorebord journalistiek. En dat is 1-0 voor de Grieken en de Russen zijn, zijn eruit. Nou ja, Advocaat gaat toch al weg bij, bij Rusland... want die gaat naar PSV, daar gaat hij aan de slag. Wat nu voor de Russen uithouden en opnieuw beginnen? We gaan er opnieuw beginnen. Uh, er wordt nu al allerwegen alle gespeculeerd, natuurlijk, over wie de opvolger van advocaat gaat worden. Uh, en wat, wat die persoon dan nou moet gaan doen. Of het een buitenlander zal zijn of een Rus. Nou, ik hoor ook al stemmen die zeggen: van, absoluut geen Rus, want dan wordt het nog erger. En uh, met advocaat hadden we toch een van de beste trainers uh, die er waren op dit moment uh, uh, in ons team. Um, maar de verwachting is dat we al voor het eind van, van dit schap we zullen weten wie dan de Russen zou moeten leiden in de aanloop naar de komende toernooien de komende jaren. misschien Ja, laat het ons weten hier op de sportzomer. Geert komt vanuit Rusland, Dankjewel. je wel. Tijd voor de hoofdpunt van nieuws. Hier is René van Brakel. De opgeroepen trauma-helikopters worden in 40% van de gevallen... uiteindelijk niet gebruikt. Dat blijkt uit cijfers van het landelijk netwerk acute zorg. De heli gaat altijd direct op weg bij een melding... maar op de plaats van het ongeluk blijkt vaak dat er geen hulp meer nodig is... of dat het allemaal wel meevalt. De trauma werd vorig jaar 4600 keer opgeroepen. Het IOC doet onderzoek naar mogelijke fraude... met toegangskaartjes voor de Olympische wedstrijden. Voor de Olympische Spelen in Londen zouden verschillende officiële verkopers... bereid zijn tickets op de zwarte markt te verkopen... Kopen. Dat blijkt uit undercoveronderzoek van de Sunday Times. Verslaggevers deden zich voor als zwarthandelaren... en hebben zeker 27 officials gevonden... die de kaartjes ver boven de officiële prijs aanboden. En in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond... in de aanloop naar de verkiezingen is niet heel veel verandering te zien. De SP verliest een zetel, maar is met 31 nog altijd de grootste. De VVD wint er twee en komt uit op 28. En verder verliezen PVV en CDA een zetel... en krijgt de PVDA er eentje bij. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan zo meteen even naar Griekenland. We zijn benieuwd of de Grexit al in zicht is. Simone, Simone. Je ziet me nooit in staan. Simone, Simone. Altijd in rood gekleed, ik wil met haar een date. Ze heet Simone.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 Van Liverpool kwamen, toen heten de nummers gewoon Michel ja. Mabel... en dit was Simone dat van Simone de Rotterdamse Groep. De Kik. Ja, dat gaat over Simone Meiland. Het anders. debuutalbum van deze Rotterdamse band... ja, dat was onmiskenbaar in Rotterdams. Springlevend. En dan gaan wij naar Griekenland toe. Want wordt het radicaal links of conservatief rechts? Bij de verkiezingen daar strijden twee partijen om de eerste plaats. En de ene partij die steunt de afspraken met Europa... om uit de crisis te komen. Veel meer dan de andere partij... Maar er zal toch altijd opnieuw onderhandeld moeten worden. En waarschijnlijk wordt geen enkele partij zo groot... dat hij zonder samenwerking van een andere partij een kabinet kan maken. Connie Kees en Joris van der Kerkhoff bij stembureau 89 in Athene. Oh, daar staan we weer, Connie. Autos toeteren, het is druk. Hier hangen weer die lijsten met, uh, waar je op uh, kunt gaan stemmen. We zullen maar niet gaan analyseren dat die drukte meteen betekent... dat er zoveel meer mensen uh, gaan stemmen. Het blijft net als zes weken geleden als je naar de gezichten van de mensen kijkt dat het wel een speciale dag is. We mogen gaan stemmen. Ja, en misschien nog wel uh, belangrijker dan hè, vijf, zes weken geleden. Hè, want nu moet er toch echt een, een regering uitkomen. Het is nog niet eens hè, van wie wordt de grootste partij, maar hebben we aan het eind voor volgende week een regering. Het stemlokaal. Eens even kijken of daar dezelfde mensen zitten als de vorige keer. Nee, wel weer een jonge meneer. En dan ging hier nog een stukje over, over Nederland ook. Er was ja, een werkstukje over Nederland. Dat hebben ze weggehaald. Ja, maar Het is een schoollokaal, hè? dus ze hebben weer andere werken hangen. Andere tekeningen. Zie je? Ja. Niet zo over Nederland, maar het gaat ook over Griekenland. Zoals mensen gaan vragen... Oh, het hangt nu daar. Ze hebben het daar boven gehangen. Ja, ja. Het is niet weg. Het is niet weg. Hoe spreek of je Amsterdam. dat dan uit? Oh, Hollandia. Oh ja, ik dacht dat het een M was. Nee, de Lapda is een L. Oh, dat is een L. Ja, uit de wiskunde moet ik dat weten. Ja. Nou, mensen die hier buiten staan. Zoals deze mevrouw. Een wat oudere mevrouw. Gaat u wel lang Nee. houden de Nederlanders van de Grieken? Ik zeg, ja. Is dat en zo? zij zegt, en wij houden ook van jullie. Nou, dat is fijn. Gefeliciteerd nog met het voetbal gisteren. En gefeliciteerd met de verkiezingen van vandaag. Hoe bijzonder is deze dag voor u vandaag? Het is een hele belangrijke dag, zegt ze. Hand op de, de hart, ja. hand op de hart, de zonnebril een beetje omhoog doen. Het is een zonnige dag. Samaras gaat ze stemmen. Ja. Ze zei eerst van, uh, zal ik zeggen wie ik gestemd heb? Heb ik geen problemen mee hoor. Samaras, want volgens mij is dat de enige die dit land vooruit kan brengen. Dat is van de conservatieven. De conservatieven, de, de nieuwe democratie zoals ze heten. Uh, dat was bij de vorige verkiezingen de grootste partij. Hier in Athene niet. Hier in Athene is die, uh, zijn die links radicalen uh, de grootste. Maar dat zou wel eens vandaag dan weer kunnen gaan draaien. Omdat mensen anders dan de vorige keer gaan stemmen op één van de twee partijen. Links of rechts? Is zij bang dat die linksradicalen gaan winnen? Nee. Ja, daar is ze ja. wel een beetje bang voor. Bij de trap naar beneden van het stembureau staat een mevrouw met een stickertje op haar blouse. En op dat stickertje staat de partij gematigd links. Dus het is wel helder op wie ze gestemd heeft. Uh, ik wil niet dat de verkiezingen een soort uh, voetbalwedstrijd worden... waarbij de een de ander uitscheldt. En voor mij is Dimar, hè, zo heet gematigd links... een gematigde, rustige partij... die ook nog een belangrijke rol kan spelen straks. Misschien. Ja, want gaat uw partij dan uiteindelijk... als uh, niet zo gematig links, radicaal links de verkiezingen wint... gaan ze dan meedoen? Gaat u daarmee een regering vormen? Ja. Welke partij ook wint... Er moet een regering komen. We kunnen niet nog een keer weken zonder regering of maanden zonder regering zitten. Dus hij is bereid om met beide kanten samen te werken. Maar we, moet, nee, nee, maar we moeten het wel eens worden over een basis. Hè? We moeten aan bepaalde voorwaarden voordoen natuurlijk. Er moet een regering komen, maar dat zei ze vast zes weken geleden ook. Nou, er wordt nu wel meer de nadruk opgelegd, omdat het natuurlijk ook duidelijk is dat de afgelopen weken uh, de interimregering niet kan doen wat een, een echte regering kan doen. En je ziet toch dat bepaalde beslissingen niet kunnen worden genomen, waardoor er problemen ontstaan in het land u van Connie Keijsen en Joris van de Kerkhof op straat in Athene bij stembureau 89. Als Maarten Stekelenburg, de keeper van het Nederlandse elftal, niet goed zou kunnen kiepen, hoe zou hij dan zijn geld verdienen? Nou, misschien wel als kok. Als tiende namelijk volgde hij een koksopleiding aan de toenmalige technische school in Haarlem. Verslaggever Robert Jan Boy volgde het spoor terug met ouddocent docent Verbeek. Wat een pand, hè. Om nou te uh. zeggen dat het een monument is, maar het is de. Eén na oudste technische school van Nederland. Het spoor naar de koksopleiding van Maarten Stekelenburg voert ja. ons... Na, na, na naar een heel, heel oud gebouw hier. Ja. Baksteen. Ja. Vervallen. Troosteloos. Ja. Uh, <lacht> <Maar je Oostbokachtig>. <lacht> ja. <lacht> het is een ja. soort kraagpand geworden of zo? Nee, het is uh, anti-kraakwacht. Anti kraakwacht nou, nou, ja, dan, dan moet er nog iemand... Worden. Worden. Uh, je, nog even. We kunnen. Ja, Je ziet ook geen hond lopen. Hè. Er is helemaal niemand, hè? Als je hier naar binnen toe gaat... Ja. hier rechtuit waren de banketbakkerijen. Hier aan het einde links. Aan de andere kant van de gang, daar was de keuken. Ja, die zit aan de voorkant van de, van de school. Wacht even. Oh, goedendag. U komt als geroepen. We zijn van uh, Radio 1. De sportzomer. Dit is uh, oud-docent Verbeek van Maarten Stekelenburg. Goedendag. We willen even in, gegeven, even in de keukenles Even in de Even vijf minuten Ja, even, daar kunnen we er even. Fantastisch, dat wil ik even vijf minuten in kunnen. Dat is toch mooi? Ik heb hier lesgegeven vanaf 71 tot 2003. Dus. Bent u uh, kraakwacht of zo? Ik heb uh, een kraakwacht, klopt inderdaad. Ik woon oh. nu al bijna een jaar een prachtig pand om te wonen. Dus, uh... Jo, jo, jo, we lopen nou rond, zeg. De tegelde hal. Lange, lange gangen. Het ruikt niet naar bosviooltjes. Nee. Het ruikt hier naar een iriolucht naar een En dan zien we de kleine Maarten hier rondlopen. Ja, nou dit, ja, klein. Hier, dit was het keukenlokaal. Gaan we even in. Ja, 06. Nou, dit is duidelijk. Wit ja, betegeld. Je ziet toch wat aanrecht. Dit was mijn kantoor. Hier heeft Maarten dus vele gerechten gemaakt. Absoluut. Hier heeft die, ja, hier heeft Noem hier. eens wat. Ja, uh, laten we zeggen, prachtige koude voorgerechten, mooie schotels, weet je wat? Want we hadden altijd een aantal hoge eisen. Ja. De producten moesten voldoen aan een aantal kwaliteitseisen, natuurlijk. Maar ook de kleur en de, ik zou zeggen, de samenstelling moet van dienaar zijn. Ja. Dat we het voor het gasten aantrekkelijk konden maken. Want kijk, als je nou hier naar binnen kijkt, door die paspoort hier. Ja. Of door die patrijspoort. Daar was het restaurant. Oh, wat is dat? Ja. Dus hier erin, daar eruit, hè, zo ging dat. Even kijken. Moest nou, je ook wat... nog bedienen dan? Ja, ja, het was een gemengde opleiding. Oh. Dus het was een opleiding voor koken en serveren. En dit was het restaurantgedeelte. Hier, hier stond dan de, ja, de bar. Donker pakket. En hier en heeft je mensen mogen bedienen. Wat was het voor, uh, voor leerling? Ja, Hij is een uitstekende leerling. Ja, het een hele nette man. Weet je wel, die is... Uh voorzien van de hoeveelheid sociale vaardigheden... die hij van huis uit had meegekregen. Ja. En die hij hier verder heeft kunnen eten leren... en verder heeft kunnen gebruiken. Ja. En zover je aan ons de indruk gaat wilde hij ook in dat vak verder wat ondernemen... en dat het een andere richting is uitgegaan. Fantastisch, maar dat zeg ik tegen elke leerling. Ja. Als je naar nou een, een andere richting uitgaat... Ja. maak je daar geen zorgen om. Als je maar op je benen terechtkomt... als dus je trots bent op hetgene wat je doet. Als je nou je ziet staande ik... in het doel, wat denkt u dan? <laughs> ja, het was een heel eeuw mannetje. Als hij hier, er konden de zes hier door de deur zo... Ja. Zoals hij was. Jezus, wat een leeg. Ja. Als hij nou door was gegaan in het kokvak... Ja, er een was was dat een, was het aardig geweest? Ja ja, ja, ja, ja. Ik denk wel dat hij de, de potentie had om daar verder wat in te gaan ondernemen. Ja, ja, dat had hij zeker. Specialiteit? Uh, hij was heel keurig, heel netjes. Dus Hij, maakte, hij was gespecialiseerd, naar mijn gevoel... als je het woord zou gebruiken, in de koude schotels. Weet je wel, het opmaken van mooie dingen. Want hij was heel gevoelig. Heeft u wel eens gesproken nog? Ik heb hem na de hand nooit meer gesproken. Hij zal zich ongetwijfeld nog de bevlogen docent absolute, Verbeek absolute, herinneren. Absoluut, absoluut. Als je dat niet meer zou weten, nou, dan geloof ik nooit. Nee, dat weet ik zeg zo. even wat tegen hem. Maar wat het ook gaat worden, ik vind nog steeds dat je het fantastisch gedaan hebt. Ladies up in here tonight, no fighting. We got the no fighting, no fighting, secure secure I never really know that could dance like this. Hey.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 So you dancing, yeah, And when you walk up on the dance floor Nobody, nobody can add it no. The way you move nobody your body girl. And everything so unexpected The way you right and left it So you can keep on shaking Let's it never really knew that she could dance like this yeah. She make up a head wanna speak Spanish mm -hmm. Como se llama Yama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 Bye. Hey. Still sexy AMF fantasy, a refugee oh, like me back with the Fuji's from a third world country. Uh -huh. I go back like when Pop carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA? Why watch the Colombians and Haitians? I ain't yeah. guilty, it's a musical transaction. Bo oh. boop oh, oh, bo oh, oh, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. Oh. Fight. I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. Come we'll on, let's go real slow. Baby, like this is perfective. Shakira, My Hips Don't Lie. Wyclef Jane deed ook nog eens een keertje mee. My Hips Don't Lie. Ik heb ooit die titel begrepen? Mijn heupen liegen niet. Nou, ze, ze heeft enorme heupen, die Shakira. <laughs> Dat, Dat weet jij weer. Toch? Maar ook Shakira, die heeft... Uh, Heeren... Ja, die die auto, sorry. ja, ik heb helemaal gelijk. Jij wil heel graag dat de auto's natuurlijk ja, heen. Natuurlijk. En in de Radio 1 zomer elke zondag aandacht voor Auto Nieuws. Met Carlo Brandsen, hoofdredacteur van Carls Magazine en uh, mijn co-presentator van de Tross Auto Show. Ja ja, ja, ja. En we gaan praten over de 24 uur van Le Mans. Met Koen Vergeer schrijver van het boek Le Mans, columnist voor tijdschrift Formule Oftewel Formule 1, Koen, Zeker, Zeker, goedemiddag. Carlo, eerst aan jou het belangrijkste Auto Nieuws. Voordat we schrijven rijden straks voel. met de Range Rover Sport, volgens mij hè. Ja, ja. Uh, ja, wat sport, ja. Ja, ja toch? Klopt. Ja, klopt toch wel. Ja, ik kan me de benzinerekening vooral nog heel goed herinneren van die wagen. Nee, maar ik zou toch even willen beginnen met een, uh, een eervolle vermelding voor de grootste zultkoppen die er maar zijn. En dat zijn natuurlijk die jongens die die Duitse auto's in biddinghuizen in de fik hebben gestoken na die voetbalwedstrijd. Ja. Hè, ik bedoel, een land wat zulke mensen voortbrengt, jongens, dat verdient toch niet om te, om te winnen, zou ik maar zeggen. hè? Eervolle vermelding. Toch we erbij zijn dat ze geen autofabrikant hebben. Uh, nee, precies, precies, precies, precies. Nou, Audi, uh, nu eventjes leman aan het winnen, gaan we zoveel meer over horen. Die lanceert in het eerste kwartaal van 2013 een Q5. Mm -hmm. Weinig spannende auto. Tamelijk tot zeer spannende auto. Niet, niet spannende auto, we nee. zeg maar. Zeggen. Uh, maar dan in S-uitvoering. En dan heet Kan een Q5 in S-uitvoering. Ja, ja, ja. Uh, ja. Bert, ik weet het. Het, het, het, als je, jij als Peugeot-rijder is het vergeten, deze opmerking. Want die SQ5, dat wordt eh. toch even een autotje om rekening mee te houden. 313 pk van 0 tot 105,1 seconde. 650 Nm koppel. En een top van 250 km per uur. En wat is nou de grap? In zo'n hut. Ja, wat is nou de grap? Onder de kap zit dus een heel fijne 3 liter V6 twin turbo. Gevoed door dieselolie. Natuurlijk, oh, ja. ja. maar dat doen ze goed, diesel, tegenwoordig. Dat zou ik denken. Zullen we even, even uitbreken vanuit jouw auto nieuws Heel kort even naar Louis Dekker, want die zit in Le Mans, die ziet daar die Audi diesels allemaal. Nee, nu voorbij schieten. Kan dat even? Nu? Ja? Ja, het schreef. Louis, ja, jij, staat ja. de, jij staat langs de baan daar, uh, 24 uur, over een, uh, een paar uur afgelopen, letterlijk 2 uur en 10 minuten. Gisteren om 3 uur begon de 24 uur van Le Mans. Hoe is het daar? Ja, anders kan ik jullie niet verstaan. Het is hier namelijk heel druk en heel humorig. <lacht> ja. Maar dat wist je al, hè? Dat ja, dat, dat wisten we. En Het is een het is groot feest. Hè? Want Mans, daar ga je niet alleen maar naartoe ja. om auto's te zien rijden. Maar volgens mij ook om uh, je partytijd uh, in te halen van de afgelopen tijd. Eh, eh, ja, ja, ja. Ik zeg altijd uh, het lowland van de autosport. Maar dan moet je wel beseffen dat het volmaat ook nog uh, tien keer zo groot is. Ja. Maar het draait hier lang niet alleen maar om auto's. Het draait hier om bier, auto's, mooie vrouwen en alles wat je er verder bij kunt verzinnen. En aan het eind van de dag. ...heeft iedereen een week vakantie gehad, behalve de mensen die hier aan het werk zijn. En die mensen gaan allemaal vanavond normaal gesproken naar huis. Er is één probleem, er is een EK voetbal en er zijn hier verdubbel veel Denen, Nederlanders, Duitsers en Engelsen. Mm -hmm. Dus je weet wel wat er gaat gebeuren. <laughs> die, gaat er die, gaat, die gaat er gelijk weg. Hoe ligt het met het klassement? Hoe doen de Nederlanders het in de, in de klas? We hebben Jeroen Blekemolen, die rijdt met zijn uh, tross de show koffiemok uh, volgens mij rondjes. Hij heeft gesealeerd hoor, die trots autoshow, mok. Hij heeft hem echt bij zich. Ja, maar hij rijdt er natuurlijk niet mee rond. Dat wilden jullie wel wijs maken. Maar hij heeft een keurig naast de helm staan zodat iedereen kan denken dat hij daar een rondje Le Mans mee heeft gedaan. Maar ja, uh, ik, ik heb hart nieuws voor je. Ja. Hij heeft, uh, Jeroen zijn vader, sinds een jaar of twee... dus die kent inmiddels de term anti-lekbeker. Ja. En de uh, trots mag is geen anti-lekbeker. Nee, maar hij krijgt dat Carlo Brandt vandaag nog op de hoogte is. Correct, <laughs> dat is absoluut juist. Hé hey Louis, een beetje dubbel vraag misschien... van degene die helemaal niks met auto's heeft. Uh, ze rijden daar met gele, auto, met gele lichten. Terwijl ik dacht dat die Fransen toch al een tijd geleden hebben besloten... Om gewoon. Als, uh, net als in de rest van Europa met wit te gaan rijden. Wat is er aan de hand? Ja, ja nou goed. Het, het, is, een, het is heel opvallend. Ik vind het zelf altijd een prachtig gezicht. Met name zo s'avonds. gisteravond rond de uur of 10 als je dan op een bepaalde plek op het circuit uh, staat, dan zie je ze echt van drie kilometer afstand al aankomen. En dan zijn gele lichten gewoon mooier dan witte. Dus ja, is ook nog een geweest over wat nou veiliger is en wat niet. Maar nee. uh, volgens mij is het, is het betrekkelijk uh, e eenvoudig. Er is geen enkele technische reden waarom ze het een of het ander doen. Het is gewoon mooi. Maar het, nou ja, is, goed. het is wel mooi. Ja, precies. Ja, nou, ja, geniet ja. ervan en uh, hou ons op de hoogte van uh, in ieder geval de uitslag straks in deze sportszomer. Jullie ja, weten dat Audi dit wel gaat winnen. Ja, dat het nieuws ja, is wel doorgekomen, Louis. Team uh, Joost <tie> wint altijd. Wie Dekker vanaf Le Mans van het circuit laat Carlo, even terug. Ja, want we hadden het over Audi diesel. Toen kwamen we ineens bij die terecht. En nog even kort en we gaan rijden zo. Ja, ja, ja. En nou, nog even een paar nieuwtjes, Bas. Ja. Jij wil altijd zo snel, man. Nee, uh, Fort. Er is een nieuwtje van Ford. Want er is een Focus st gelanceerd. Ja, dat is een dik versie. Tegenhanger van de Volkswagen Golf GTI. Indrukwekkende cijfers. 250 pk, 6,5 seconden, 100, blablabla. En de grap is nou dat hij aanzienlijk meer vermogen heeft... dan zijn grote concurrent, de Golf RTI. 40 pk meer. En dan is hij toch behoorlijk scherp geprijsd. Dik 33.000 euro. Dan heb je een heel dikke focus staan. En de grap is nou, en dat vind ik dan wel weer humor... ze gaan hem ook als stationcar bouwen. Hey, nee, dus Oh, maar dan nee, heb ik er ook wat aan. Nee, ja, precies. Ja. Ja. <laughs> twee, twee van die, die kinderstoelen. Hey, ik wil hier. jou niet gaan, op, uh, gaan, gaan haasten, maar ik wil wel een beetje die rijimpressie horen. Die rijimpressie? Ja, die heb je, ja, toch? Ja, jij toch? Je bent toch in de... zo'n auto gaan rijden? Ook van die Rains Ja. Van die sport? Ja. Nou, de, de, ik zou zeggen, kom er maar in. Ja. En dan, en dan moet u weten, vorige week weet u nog... toen reden we met de Jaguar XKRS, rs Dat tergend blauwe apparaat met 550 pk. En dan breng je die terug en dan haal je op een witte Range Rover Sport. Dat is toch een ander verhaal. Met een dieselmotor. Een zescilinder dieselmotor. Het is uh, ja, binnen de bandbreedte die de autobranche ons geeft... In deze klasse zijn het wel twee uitersten natuurlijk. En ik moet u zeggen, die Range Rover die valt helemaal niet tegen. Het is gewoon, het is een, het is een Range Rover Sport. Dus hij is wat kleiner, hij is wat handzamer. Hij is wat, ja, laten we zeggen, fragieler, voor zover je erover kunt spreken... dan een echte Range Rover. Die zit wat hoger, maar heeft niet die lompheid... Het is eigenlijk de ideale auto. Eigenlijk is dit de auto die u en ik willen, dames en heren. En vele voetbalvrouwen gingen ons voor. Auto waarin je hoog zit. Waarin je best snel kan. We hebben net even... Nou, toch in een paar seconden zaten we op de 180, als het moet. Ondertussen doen we dat allemaal bij een verbruik. Gemiddeld verbruik van 11,3 liter op 100. Nou, snel uitrekend. Ik ben een beetje dyslectisch voor cijfers. Maar, laten we zeggen, 1 op... Dan geven we hem een beetje het voordeel van de twijfel. En dat allemaal toch in een auto van 2400 kilo. Want dat heb je natuurlijk wel. Range Rover, dieselmotor, weegt even wat. Maar goed, 1 op 9, netjes te doen. En natuurlijk het grote voordeel van diesel. Dames en heren, onthoud dit. Als u nou niet zo let op, de, op het geld waarmee u, wat, wat u uitspaart om diesel te rijden... Het grootste voordeel dat blijft natuurlijk dat je veel minder vaak hoeft te tanken. De actieradius is nou eenmaal veel groter. Dat maakt, alles bij elkaar opgeteld, van de Range Rover Sport. Alhoewel, erg voetbalvrouw. Maar dat maakt van de Range Rover Sport een ongelooflijk lekkere toerwagen... Een heerlijk apparaatje, je ziet lekker hoog. Wij kijken nu over de Renault Clio's en de Fiat Punto's en de Skoda Fabia's heen. Ver naar voren zien precies wat er gebeurt. Je hebt die superioriteit. Ja, laten we het zo zeggen. Van deze sportzomer de alle auto's die we rijden... staat deze tot nu toe bovenaan. Ik zei Carlo, de voetbalvrouw... Eh... Parks Ja, Koepselijnen meteen tegenover. Oh nee, <laughs> ja, ja, Ik ben wel een Ranger-over-fan, moet ik ja, zeggen hoor. Maar er kan toch veel meer komen deze sportzomer... met allerlei sportauto's. Ja, we hebben een partij uh, voitures gereden. Dat hou no, je niet voor mogelijk. No, no, no. Heb je nog, weet je nog wat nieuws of niet? Eén nieuwtje, dan gaan we dan convergeren. Ja, want al zit Koen hiervoor. Ja, nee, dat zou niet mooi zijn. Dat zou niet <laughs> dat mooi zijn. Dat 24 komen, uur dus. Er komen, ja, daarom. <laughs> nou, er komen, ik doe twee nieuwtjes. En de laatste, dus zal Bas begrijpen waarom. Komt, uh, allereerst komt AMG, het, het sportieve uh, divisie van Mercedes-Benz, gaat helemaal op full power de komende tijd. Gaan acht nieuwe modellen introduceren. Dus het wordt een soort van submerk van de firma. Uh, en als eerste komt er een A-klasse, de Mercedes A-klasse. AMG. AMG. ook yeah. weer 330 pk. Nee, een ja. klein bultje. Ja, God, ja met met gewoon, hè, ik zeg een goede als je nee, dat hoort. Ja. En tot slot, en we, je kon hem niet laten liggen natuurlijk. S werelds lelijkste auto. De BMW 5 GT. De, met ja, die, die, ja, ja. Die, die Koreaanse achterkant. Wordt officieel afgeknald. Nee, integendeel, Er okay. is nu ook een instappenmodel gekomen. Dus het wordt, die auto wordt voor... Veel meer mensen bereikbaar, zou ik ja. maar zeggen. Ook voor blinden en uh, slechtzienden. <laughs> zien. Ja, ja, het ja, ja. de 25D GT met ja. 184 pk. Ga voor, voor 60 mil pegemoordmannetje mannetje ja. rijden in de lelijkste auto van heel Nederland. We gaan naar Le Mans. 24 uur, nog ja. 2 uur, 4 minuten en 36 seconden, Koen. Uh, je bent gek van uh, Le Mans. Je hebt een boek over geschreven. Waarom? Wat doet Le Mans? Ja, ja, Le Mans is verslavend. De eerste keer dat ik daar kwam dacht ik... ik ben in een uh, stripboek van Michel Vaillant verzeild geraakt. <laughs> ik uh, ja, werd meegetroomd mee. naar de pits ja. en ik ja. stond daar ook. En Je kunt bij Le Mans als journalist ook overal bijkomen. Dat was ook een verademing. Bij de Formule 1 wordt je altijd op afstand gehouden, zeker nu. Maar in Le Mans kun je overal bijkomen en als je met iemand gaat praten... dan moet je echt je best doen om zijn mond weer dicht te krijgen op een gegeven moment. En heerlijk, iedereen is toegankelijk, uh, ja. praat graag. Ja, en ik stond in één keer in ja. dat dat Hoe kan dat dan? Uh, de, ja, er is meer tijd. 24 uur. Ja, ja. precies. Oh, en dan, en als, je, als je een week van tevoren komt, kun je al die coureurs ook rustig 20 minuten lang ja. spreken. En zo. Dat, dat kun je in formule 1 allemaal niet voorstellen. Ja, we hoorden het net van Louis Dekker. Het is een feestje daar ook. Er gebeurt ja. van alles. Ja. Uh, op en en op dat is eigenlijk die... een week lang aan de gang. Ja. En ook voor de, ook voor de bevolking. Het is dus ook heel leuk als je daar een keer naartoe ja. kan. Een week van tevoren worden die auto's gekeurd in de stad. En dan kun je gewoon aanraken. En dan komen he, de ambtenaren komen eventjes naar buiten. En de bejaarden en de kinderen. Allemaal om die auto's heen. Dat is prachtig. En hey, ben je nu? ook als je nu thuis zit zo idolaat dat je gewoon 24 uur naar de tv zit te kijken? Nee, deze normaal niet. Deze is te saai. Maar ik heb wel, uh, ik heb wel eens uh, 24 uur vorig jaar. Dat was ontzettend spannend. Die ja. heb ik van uh, aantal set bekeken, ja. Maar ga je er nooit naartoe? Jawel, ik ben er ook al een keer of negen geweest, maar okay. uh, momenteel is het weer eventjes uh, mager. En dan doorhalen? In de ja, als je er bent, ga je niet slapen. Nee, uh, nee. Uh, kijk je ook met, met afschuw of kijk je mee naar, naar zo'n ongeluk? Hè? Waar, hoe, op, op wat voor manier kijk je daar dan? Ja, een vette crash hoort erbij. Hè? Dat ze Echt, maken, ja? Het dat was Tom. Het was heel dom van die Ferrari die die Toyota afsnijdt... en dan gaat hij over de kop. Maar ja, weet je, het is wel zo op het ogenblik in de autosport... je zit nooit meer met samengeknepen billen... want ze komen er allemaal weer uit. Het blijft een wonder, Gelukkig maar. Het overleven het hoor, zeg maar. Het was dit link van de de klasse De gewone auto's, zou ik maar zeggen... die rijden tegen die hele snelle dingen. Die supersports kan dat allemaal nog wel dat maakt het heel gevaarlijk. En Le Mans is gelukkig een lange baan... waardoor er veel ruimte is... Maar het, daar gebeuren steeds weer de ongelukken mee, vorig jaar ook. Die twee Audi's toen gecrasht zijn, ook door een al langzame auto, ja. van de baan gesneden. Dus het is echt wel een heel gevaarlijke race. Een gevaarlijke baan, een echt een gevaarlijke baan. Maar dat, nog... dat, dat geeft het toch ook de sfeer? Dat is, ja, ja, ja, dat, dat is, bedoel, het is Er moet, ja, toch, moet toch af en toe een coureur zich helemaal te barsten rijden? Maar nou, dat jongens, dat jongens, dat dat jongens. Babbelen jullie even lekker verder, dan gaan wij het programmaatje even afronden. Dankjewel.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 Met alles in één zakelijk, met internet op 120 MB. Ga naar upcbusiness.nl of bel 088-1212-000. Dit is Radio 1.